4 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Beleggers hebben nog steeds geen vertrouwen in een snelle terugkeer van de rust op de financiële markten. Vanochtend bij de opening was de stemming nog positief, maar die sloeg tegen de middag om. En zojuist is de handel in Amerika begonnen. Financieel redacteur Bart Kamphuis. Belangrijke vraag, Bart. Hoe opent Wall Street? Wall Street opende licht positief en staat nu op een winst van 1,07%. Uh, oftewel een winst van 113 punten. Uh, Amsterdam staat op dit moment uh, uh, ook licht in de plus, op een plus van 0,6%. En dat beeld geldt eigenlijk ook, alhoewel dat nu ook enorm heen en weer aan het schieten is voor de rest van Europa... Uh, het is op dit moment, je zei het net al, uiterst ongewis waar het naartoe gaat. Eigenlijk uh, durft niemand dat te zeggen. Uh, wat straks om half vier de einduitslag, sorry, om half zes, de einduitslag van de Europese beurzen zal zijn. Dank voor nu, financieel redacteur Bart Kamphuis. De korpschefs en de politiebonden noemen het zorgwekkend... dat het aantal schietincidenten waarbij politiemensen betrokken zijn toeneemt. In 2006 waren er 14 incidenten waarbij agenten hun dienstwapen trokken en waarbij doden of gewonden vielen. Vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 25. Dit jaar waren er tot nu toe 18 incidenten met twee doden en 18 gewonden, blijkt uit cijfers van het openbaar ministerie. De stijging wordt volgens de korpschefs en de bonden veroorzaakt door het toegenomen geweld op straat en de verruwing van de maatschappij. De politie in Rome heeft een einde gemaakt aan maffiapraktijken bij toeristische trekpleisters in de stad. Op veel van die plaatsen lopen als gladiator verklede acteurs rond die tegen betaling met toeristen op de foto gaan. Volgens de politie hebben criminelen de markt onderling verdeeld en verdedigen ze hun werkplek soms met grof geweld. Concurrenten worden geïntimideerd en soms mishandeld. Tijdens een undercover operatie hebben agenten zich als gladiator verkleed. Uiteindelijk werden twintig mensen gearresteerd. Aan de noordkant van Nijmegen zijn prehistorische voetstappen gevonden van een volwassene en van een kind. De voetstappen zijn ontdekt in de oever van een gul die daar vroeger is geweest. Archeologen denken dat de volwassenen en het kind daar tussen 2500 en 1000 voor Christus hebben gelopen. De volwassenen droeg waarschijnlijk een soort schoeisel, het kind was op blote voeten. Van de stappen zijn gipsafdrukken gemaakt om ze te bestuderen.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 ANWB-verkeersinformatie. De meeste files komen door de werkzaamheden op de A20 bij Rotterdam. Bijvoorbeeld op de a 4 Vladingen richting Hoogvliet... tussen Knopend Ketelplein en Knopend Benelux, 4 kilometer lengte. Maar ook op de A10, de ring Amsterdam, ring West... richting Zaanstad voor Koenplein, 2 kilometer. Dan weer terug naar Zuid-Holland bij de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Zoetermeer Centrum en Zoetermeer 2. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft Zuid en Afrit Berkel en Roderijs 2. A15 Europoort richting Rotterdam bij Knoop het Vaanplein 4 kilometer lang. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam Noord en Knoop het Kleinpolderplein... 4 kilometer door die werkzaamheden. En tenslotte 2 kilometer op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenissen. Profiteer van de Remea Zomeractie en maak kans op een mini-cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie. Galiet wordt gepest en houdt daarom zijn passie voor zingen... angstvallig verborgen voor zijn klasgenoten. Totdat hij tijdens Challenge Day besluit om zijn medescholieren toe te zingen. Zijn leven zal hierna nooit meer hetzelfde zijn. KRO's over de streep. Van onbegrip naar respect in één dag. Vanavond half tien op Nederland 1. Dit is Radio 1, VPRO Villa VPRO Tesselblok Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u op deze zender Radio 1 tot half 5. Met, zoals u van ons gewend bent op donderdag, ons panel Klinkende Munt. Vandaag zit er daarvoor hier in de studio Peter Gortzak. Hartelijk welkom. Vicevoorzitter van de vakcentrale FNV. Met het prachtige pensioendossier in portefeuille onder meer. Klopt, hè? Hans de Geus, financieel-economisch journalist en beurscommentator bij RTL. RTLZ. En Danny Mekic, internetondernemer. Danny heeft beloofd na te denken over het onderwerp waar we het straks over gaan hebben. Namelijk, wat moeten we in deze tijd in Jezus staan doen met ons geld... als je de pech hebt dat je daar net te veel van hebt. Ik zei net al, uh, in het water gooien kan je het nog zien zinken... want verder zijn er geen spaaropties <lacht> meer. Maar goed, eerste actualiteit, Ger. <lacht> ja, staatssecretaris van Sociale, Paul de Krom... die vindt dat de helft van de mensen in de bijstand aan het werk kan... en sterker nog, moet... Geheel of gedeeltelijk? En dat zei hij in een interview uh, met het ANP. Uh, Peter, dit is nieuws vandaag, maar het uh, zal jou ongetwijfeld niet verbaasd hebben. Um, nou, wie werken kan, die moet werken. Uh, dat vindt uh, de FNV ook. Maar ja, de, de maatregelen die de Krom nu uh, opzond, die zijn in de eerste plaats draconisch. En in de tweede plaats, als je 135.000 uh, vacatures in Nederland hebt, je hebt 1,2 miljoen uh, uitkeringsgerechtigden dan zie ik dat nog niet helemaal matchen. En waar ik vooral me zorgen van maak, als hij, uh, als hij zegt... de gemeente en, en iedereen moet meer prikkels krijgen... die moeten gekort worden op hun uitkering... terwijl hij constateert dat maar de helft van de mensen die in een uitkering zit... aan de slag kan, mm. dan betekent dat dat hij de andere helft wel met 14% op zijn uitkering kort... En dat vind ik nogal wat. Hans Geus. Hm. Nou, het is een beetje gek dat hij dit nu zegt. Want uh, hè, er ligt een, bestu een bestuursakkoord tussen de centrale overheid en de gemeentes. Ja. Daar wordt al over gesproken. Daar is dit een onderdeel van. Ja. Dus het is eigenlijk helemaal geen nieuws. Ik Daarom weet niet waarom hij dit nou vandaag roept. Ik bedoel, dit, dit klinkt ik al heel leuk. We hebben iets nieuws het in de ontdek? politieke ketel? Nou, nou een beetje, ook een beetje gewoon. Voor de, voor de buur is het ook. Hè? Want het is altijd leuk om te zeggen: van uh, zoveel mensen. Uh, ja, zo meer mogelijk mensen in een uitkering natuurlijk. Dat, ja, dat vindt iedereen. Dus wat, wat, wat schieten we ermee op? Dat is. Een vraag, maar wat hij inderdaad, wat Peter Gortzagoor zegt, wat hij eigenlijk ook zegt: de andere helft is, kan dus niet aan het werk. En dat is misschien wel het echte nieuws van dit. En wat ja, wil hij ja. daar dan mee? En wat moeten, moeten de gemeentes die bijstand blijven betalen? Of wat gaan we daarmee doen? Want in dat de onderstreept de toekomst? hij nu. Dat zegt hij nu waar hij ja, ja. Ja. ja, zo kun je het ook zien. Demi? Ja. Nou, ik wil wel even reageren op wat Peter net zei. Twee dingen eigenlijk. Vind uh, je één reactie? Dat is van hè, er zijn 135.000 vacatures op dit moment die openstaan. We hebben het over 1,2 miljoen uh, uitkingsgerechtigden. Uh, en hij wil de helft daarvan aan het werk krijgen. Nou, dat matcht niet. Dat klopt. Maar we krijgen natuurlijk te maken met de vergrijzing. Maar wacht even, wordt... want ik wou dat net al zeggen tegen Peter. Jij ja. zegt het nu ook weer. Waarom matcht dat niet? Zoveel, nou, 1, zoveel miljoen uh, in een uitkering ja. en maar 35.000 vacatures. Zo bekijkt hij het. Ja, kijk, hij zegt iedereen die kan werken moet werken. Maar er zijn dus gewoon niet genoeg banen voor op dit moment. Da daarom matcht het niet. Je hebt 135.000 vacatures. En als je de helft van de uitkeringsgerechtigden uh, uh, aan een baan helpt... dan zitten heel veel mensen zonder baan te werken. Uh, maar we krijgen natuurlijk te maken in de toekomst met de vergrijzing... Mm. en een toenemend aantal arbeidsplaatsen dat gewoon niet opgevuld kan worden. En ik zie dit vooral in het licht van die ontwikkeling. En ik denk dat het belangrijk is dat we maatregelen nemen... voor wat er straks gaat gebeuren. Mm. In 2050 hebben we 25 miljoen vacatures openstaan binnen de Europese Unie. Ja. Nou ja, kijk, als we niet nu... Uh, in Nederland, maar ook vooral daarbuiten ervoor gaan zorgen... dat mensen die arbeid kunnen verrichten. Ook met een kleine beperking. Daar ken ik ook voorbeelden van. Die mensen zijn zielsgelukkig als ze iets nuttigs kunnen doen voor de samenleving. Dan denk ik dat we voor een heel groot probleem komen te staan in de toekomst. Ja. Peter Gortzak, ja, maar die ja. argumenten die jij net noemt... Hè, die leg je toch wel eens voor? Jullie hebben overlegd met het kabinet, ook met de kom. En wat zegt hij dan? Wat geeft hij dan terug? Nou, eigenlijk krijg je daar niet zoveel inhoudelijks op terug. Uh, het echte nieuws overigens, uh, dat heeft hij vandaag in zijn interview niet gemeld... Heeft, uh, ze zijn de hele tijd bezig geweest om uh, de verantwoordelijkheid voor uh, deze wetgeving... om die naar de gemeente toe over te hevelen. Ja. Maar uh, inmiddels uh, zijn ze op het ministerie zover... Van dat ze uh, het sanctiebeleid, wat eigenlijk ook mee overgeheveld werd naar de gemeente... Wat, wat mij betreft, korte uitkeringen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, korte vanuitkering, uh, korte op het minimumloon... Uh, Onder dus een bepaald niveau komen waarvan we in Nederland vinden dat je een menswaardig mm -hmm. bestaan kunt uh, ondergaan. Daarvan zegt hij nu dat het zou nog wel eens 14% minder kunnen zijn. Ze trekken het sanctiebeleid weer centraal. En uh, daar hoor ik hem dus niet over. En terwijl wat, dat, dat wat, wel rondzinkt uh, rond het ministerie. En om... wat natuurlijk enorm wringt, uh, om het even simpel terug te brengen... is wat, wat Danny ook zegt, wat jij ook zei. Uh, het sanctiebeleid wordt dan wel enorm aangescherpt. Maar uh, banen leveren bij het zeggen... iedereen moet aan het werk zitten, niet in. En die zijn er gewoon S niet. S sterker nog, uh, als de grootste werkgever... want uh, we hebben het hier niet alleen over uh, bijstandsgerechtigden. Uh, we hebben het hier ook over de Wajong en de ja, WSB. Ja, dat zijn de Die onder, dezelfde, onder ja. dezelfde regeling worden gebracht. De werkgever voor WSW-mensen uh, zijn mensen die echt niet zomaar op de arbeidsmarkt kunnen... Dat zijn de mensen die nu nog in de sociale werkplaats werken? In de sociale werkplaats, werk... werken, ja. werkplaats werken of uh, door middel van begeleid werken bij een werkgever worden geplaatst. Ook die maatregelen worden onder deze wetgeving gebracht. Uh, ze zijn tegelijkertijd dermate met bezuinigingen bezig op de sociale werkplaatsen... dat eigenlijk de grootste werkgever voor deze categorie mensen die wordt om zeep geholpen. Hm. Dus ja, uh, op welke manier wil hij dan al die mensen nog aan het werk zien te krijgen? Ja, maar, ik, ik ben het wel eens. Ik ben, ik, ben, ja, ik ben het eens met, met, met Peter. Maar uh, het, het woord waar jong triggert mij altijd. Uh, want uh, dat is een gigantisch probleem in Nederland. Vijf procent van de 18-jarigen krijgt een stempel mee. Uh, arbeidsongeschikt, ga maar iets anders doen dan werken. Hm. En dat is 3 procent meer uh, dan in andere Europese landen. En dat is iets waar ik me erg zorgen om maak. Want ik, ik ben zelf nog jong, ik kom op de universiteit. Ik, ik geef les op middelbare scholen, ik zie ontzettend veel jonge mensen... en dan probeer ik me dus voor te stellen dat, als die mensen, hè, dat van dat deel... Van, dat, dat van die mensen 5% dan uh, niet zouden kunnen werken. En dat is gewoon ontzettend hoog. En ik hoop wel dat dit soort maatregelen ervoor zorgen... dat aan de voorkant van het dus uitdelen van wij jong stempels er toch wordt gekeken naar wat kan iemand nog wel... dan dat je iemand blijvend in de arbeidsongeschiktheid drukt. Hans, ja, nee, ik denk dat iedereen erover eens is dat die wij-jong veel te groot is gegroeid. Het is vooral voor die mensen zelf heel vervelend... Want je als je eenmaal zo'n uitkering ja. hebt, je komt er zo moeilijk uit. Mm -hmm. En voor het weet zit je in een sociaal is isolement. Slecht voor je zelfvertrouwen. Je moet gewoon de straat op, als het enigszins kan. Dus dat is het goede wel aan deze regeling. Het enige probleem is, er wordt dus gesuggereerd... dat er wel 135 vacatures zijn. Dat ja. zou dan heel veel zijn. Dat is echt in een, e in een grote economie als het Nederlands... is dat gewoon is de frictiewerkloosheid die er is. Die dus dat is een beetje Precies om te ja. zeggen... van hmm. ja, die, die baden zijn is, er, dus dan gaan we allemaal maar... Dat is het groot probleem. Er wordt nu al een paar keer gezegd... in principe dingen ja. die hij zegt. He, nu in dit interview, ja. wat kan je erop tegen hebben? Waren het niet dat de omstandigheden in een land er niet naar zijn... en de omstandigheden door een kabinet ook niet worden geschapen... om te zorgen dat deze situatie ook echt zo ideaal wordt... als iedereen wel zou willen. Dan ja, is het makkelijk praten. Uh, mij gaat het vooral ook om de stok waarmee hij uh, dan suggereert... waarmee hij mensen weer aan de slag zou kunnen krijgen. Uh, korte uh, op de uitkering met 14%, terwijl dat al een bestaansminimum is... Uh, wat niet zomaar door Nederland is verzonnen... maar wat is afgeleid uiteindelijk van de universele verklaring van de mens? Uh, dat je uh, een menswaardig uh, inkomen voor iedereen uh, garandeert... dat is toch een beschavingseis... Mm. die we in Nederland al lang geleden overeen zijn gekomen... dat die daar nu onder probeert, uh, onderuit probeert te komen... of daaronder probeert te komen. Ik vind dat mm. uh, de verkeerde manier om er eufemistisch ja. te, te duiden. Uh, we gaan zo door naar iets anders. Ik wil nog één dingetje blijven hangen, want het intrigeert mij namelijk... dat overhevelen van die sancties dat dat naar de gemeente dat dat niet doorgaat. Dat ze hun eigen hand houden. Komt dat omdat ze de indruk hebben uit geluiden van VNG, de Vereniging van Gemeenten... en gemeenten zelf dat zij niet zo hard op gaan treden? Uh, kennelijk vinden ze de maatregelen die nu al bij de gemeente liggen. Ja, hm. uh, u had het net al over het uh, korten op de je moet zeggen, hoor. Uh, want ik heb net tegen jou gezegd. Want <lacht> het staat zo raar, daar krijgen we e-mails van. <lacht> Ger, uh, je had het Juist. net al over uh, uh, de mogelijkheid van korten. Die mogelijkheid bestaat al voor gemeenten. Uh, die wordt nu gigantisch aangescherpt. Ik heb horen verluiden... Dat men zelfs overweegt om uh, helemaal uh, het uh, schrappen van een uitkering in tweede of derde instantie als sanctiemiddel overweegt. Hmm. Ik vind dat uh, geen uh, maatregel die in een maatschappij als de Nederlandse thuis hmm. is. Ja, Aan de andere kant, ik ben het helemaal mee eens. Iedereen heeft recht, recht op het inkomen dat bij een bestaansminimum hoort. Maar ik vind ook wel dat je wat mag vragen van mensen. Geen misverstand en Je hoort over. af en toe ook verhalen over dat mensen worden opgeroepen... om bijvoorbeeld de vuilnisdienst van de gemeente te ondersteunen. Die zitten werkloos thuis, er is helemaal niks mis mee. Die, die zijn niet afgekeurd of wat dan ook. En die zeggen gewoon, nou daar heb ik geen zin in. Ik blijf thuis, bekijken maar ik kom niet. Ik vind wel dat als je dan niet een stok achter de deur hebt... Uh, en mensen dus niet kunt bestraffen voor dat dat ze wel geld krijgen van de werkenden, terwijl ze kunnen werken, maar niet van, uh, bereid zijn om werk uit te oefenen. Ja, dan als je zegt: van ja, die stok achter de deur die moeten we niet hebben. Waarom zouden nee, mensen dat dan... niet hè. Nee, nee, maar ik, ik, nee, ik, gaf, ik, gaf, ik gaf aan dat er, uh, er zijn al maatregelen zijn. Een aantal van die maatregelen, daar heb ik al uh, mijn vraagtekens bij. Ja. Men heeft het allemaal overgeheveld naar ja. de gemeente. Men heeft niet het geld wat erbij hoort overgeheveld naar de gemeente, want dat heeft het Rijk als bezuiniging geïncasseerd nu wel de maatregel bij de gemeente houden... wat je de, uh, in de gemeentelijke ja. omgeving met elkaar moet ophoesten... en vervolgens het sanctiebeleid Eens. terugtrekken centraal... En dat is we een rare Dat past weer helemaal niet natuurlijk. Dat sanctiebeleid dan centraal maken... pas weer niet bij een gemeente die zelf verantwoordelijk is... en die zelf ja, gaat kijken wat bij hun ter ja, plekken gedaan kan worden. Ja. Maar goed, nog, maar het raarste van alles is... die discussies lopen al tussen het Rijk ja. en de gemeentes. Ja. en dan, dan ja, Laten we lekker afwachten wat er ja. uit die onderhandelingen komt. Ja. Ja. Apple dacht elektronica-producent Samsung voor de rechter. En Samsung, die is niet gek, die mept Apple terug met een bodemprocedure bij de rechtbank. Danny Mekic, internetuitbater, Wat Wat is hier gaande. Was het maar zo'n feest, <laughs> dan zou ik bij Google werken, waarschijnlijk. <laughs> um, ja, het is interessant. Kijk, wat we nu zien gebeuren in Nederland en in Duitsland, dat is al lange tijd gaande in Amerika. Het is zo dat je als bedrijf uh, patenten aan kunt vragen op technologieën die je ontwikkelt. Nou, we hebben natuurlijk een enorme innovatieslag gezien bij uh, mobiele telefoons. Dat zijn allemaal smartphones geworden in een paar jaar tijd. En met name de touchscreen-telefoons, die hebben een aantal trucjes... zoals het uh, kunnen swipen, het bewegen van een foto... zodat de volgende foto verschijnt. Nou, dat zijn technologieën ontwikkeld door bedrijven... die daar vervolgens um, op juridische manier een soort van alleenrecht op claimen. Om daar veel geld aan te verdienen. Het is heel gewoon. Maar wat er dus nu gebeurt, is dat ze elkaar de hele tijd voor de rechter dagen... Uh, proberen daar niet alleen geld uit te slaan... maar ook uh, proberen ervoor te zorgen dat een product niet meer verkocht mag worden. Inmiddels hebben we dus een uh, uitspraak... De lag ze rot... Ja nou, ja, nou zeker, absoluut. Het zijn hele ingewikkelde zaken. Het in moet duitsland per land apart worden aangevochten, hè? Dat is ook zo oh, raar, he? want wat ja. we nu in Nederland hebben... is voor de rest van Europa is al, is al, is al zo, zo verklaard. Ja, nou, dat is ja. inderdaad heel uniek. De Duitse rechter heeft voor de gehele EU gezegd... Van, nou, er komt een importverbod voor bepaalde producten van Samsung... voor een paar weken. Tot die tijd hebben we de kans om uit te zoeken wat er gebeurd is. En ik heb nog een nieuwtje. Maar, maar wacht even, even, heeft even Samsung ja. gejat? Want de, uh, uh, uh, uh, uh, het is misschien <grijg> anders niet te volgen. Ja, nou ja, kijk dat is wat Apple zegt. Apple zegt, Samsung schendt onze patenten eh, door gebruik te maken van een aantal technologieën. Vervolgens zegt Samsung, ja, maar dat doen jullie ook. En die zijn dus nu een nieuwe rechtszaak begonnen. Op dit moment vindt er ook een rechtszaak plaats in Nederland. En wat saaiant is, is dat de journalisten en toeschouwers... daarnet weggestuurd werden. Oh. En dat er even iets nu gebeurde... Net. In de, nu net. Al, nu net, een paar minuten geleden. En dat er even iets gebeurde in de rechtbank. Want Samsung die wilde graag iets zeggen of iets doen... wat echt geheim was. De rechter heeft daarmee ingestemd. En nu zijn de toeschouwers weer terug. En we weten nog steeds niet wat er nou precies gebeurd is. Maar dat typeert wel een beetje... Uh, wat voor rechtszaken het zijn. Het zijn discussies ook, verhitte debatten. Wat die kan er gebeurd zijn? Uh, nou ja, kijk, uh, Samsung beweert al langer dan Apple bezig geweest te zijn met een telefoon die op de iPhone lijkt. Nou, de vraag is, hoe wil je dat bewijzen? Is dat zo? En waarschijnlijk hebben ze dus iets gezegd of laten zien... wat het bewijs maar dat maakt het dus zo lastig. Uh, mm. We weten het niet. Maar wat in ieder geval interessant is hieraan... is om te zien dat dit inmiddels ook in Europa gebeurt. Dat dit soort zaken, Ik hele merk. dure grote rechtszaken... Uh, met kortgedingprocedures... Uh, maar ook bodemprocedures worden uh, gestart. En dat voorspelt... Niet een hoop goeds moet ik zeggen. Want het legt een enorme druk op het rechtssysteem. Ja. En het, het, het werpt natuurlijk ook de vraag op. Moeten we die patenten. Eh, Hoezo zou je een patent aan kunnen vragen. Voor het eh, bewegen met je vinger ja, op ja. Ja, ja, dat ja, Het gekke ook nog eens is. Want het werpt ook een licht op hoe de uh, geglobaliseerde economie tegenwoordig werkt. Want een groot deel van die dingen die in een Apple zitten. Worden weer gemaakt door Samsung. Heeft Apple nee. uitbesteed bij Samsung. Dat <laughs> nou, is natuurlijk niet zo fijn. Als je tegen iemand zegt. Ga jij mijn telefoon maken. Ja. En volgens gaat hij hem zelf namaken. Maar dit is Geregeld dan ook. Nou ja, het, is, het, het zijn allemaal zulke complexe producten en je kan het niet meer alleen maken. Maar het geeft aan hoe ingewikkeld dit soort patentzaken zijn. Als je ziet hoe verweven die supply chain tegenwoordig is. Ja. En, ja. Maar daarom is die zaak toch uh, alleen Peter te Hortzak? gaan over het ontgrendelmechanisme. Uh, ik, ik begreep dat het alleen maar ging over. Ging het maar één over onderdeeltje één onderdeeltje. onderdeeltje ging. Ja. Het Eén gaat om, drie, het ja. gaat om de, deze specifieke zaak het gaat om drie onderdelen. Het gaat niet in om wat het is, dat maakt niet uit. Okay. Drie onderdelen ja. is ja. genoeg. Ja. Het <laughs> nee, is zonde ja. om zo technisch de, in de diepte hey, te gaan. Peter, Peter Gortzak, eh, als we elkaar kapot procederen... kan dat werkgelegenheid kosten. Ja. Ik denk dat jullie ja. je daar druk over maken. Ja. Uh, maar dat gebeurt vaker tussen uh, producenten. Dat ze elkaar uh, kapot procederen. En nou, dit gaat altijd over het een giga markt de, natuurlijk. Ja, he? Dat het belang van de werknemer niet altijd daarbij voorop staat. Ja. Uh, dat is iets die wat ik we ook uh, vaker betreur. En Danny betreut. is het ook niet ja. zo. dat, dat Het he, dat kan dus werkgelegenheid gaan kosten. Het kan ook een heel productieproces stopzetten. Is het ook niet zo dat je een soort monopolies weer in de hand werkt. Dat je zegt er is maar één iemand die dit mag maken en mag gebruiken. En dat ben jij. Want jij hebt het ooit op een gekke nazomeravond bedacht. Ja kijk maar dat, dat klopt. Maar dat is natuurlijk langer al het verhaal. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkeling van medicijnen. Maar. Het verhaal is daar, vind ik, toch wel iets anders. Uh, het ontwikkelen van een heel specifiek medicijn... voor een uh, hele specifieke aandoening... terwijl je misschien maar tien klanten hebt per jaar... is natuurlijk een ander verhaal dan het produceren van telefoons... die tegenwoordig allemaal op elkaar lijken. Uh, allemaal een touchscreen ja. hebben. Allemaal uh, ja. uh, filmpjes weer kunnen geven. En wat ik gewoon jammer vind... is dat dit nou een stuk uh, re een rechtsgebied is... Van essentieel belang voor de economie ook. Ja. Waar de Nederlandse, Europese overheid ook gewoon een beetje op een afstand van blijft. Terwijl dit is gewoon een voorbeeld mm -hmm. van een zaak waarvan ik zeg van dit gaat helemaal nergens over. En ja. dit zou voor mij aanleiding zijn als ik minister was uh, met, dat, met een portefeuille die ertoe deed. Om te zeggen we moeten die patent eens een keer goed onderzoeken. Ja, Hans, soort... je bedoelt dat er, dat, dat er te veel mogelijkheden zijn om bepaalde dingen af te, af te gendelen achter patenten. Want niet ik... wezenlijke dingen, ja. Juist, ja. want ik heb het gevoel dat de consument hier uiteindelijk ook helemaal niet beter van wordt. Die wordt beter van natuurlijk concurrentie. En dan is het mm -hmm. argument weer, ja, maar als Apple van tevoren weet dat ze alles meteen weg moeten geven, ja. gaan ze niet meer zo vermoeid zijn nee. voor RD. Nou, ik betwijfel of dat zo is. Research and development. Ik weet niet precies om wat voor uh, functies het hier gaat. Maar gevoelsmatig ben ik altijd erg voor, uh, voor meer mm -hmm. intellectuele vrijheid. Maar, <laughs> maar de Geus, denk het... jij niet dat, de, dat die industrieën, sorry Peter... maar zo verwoven zijn met elkaar... Terwijl. dat dat nooit meer uit elkaar uh, te ontrafelen is... en dat, die, dat dat eindeloos doorgaat, dit soort conflicten? Ja, en dan krijg je heel... Nou, dat is, maar het is wel grappig, want dit is precies wat we nou in het Westen willen doen... Hè, is wat Apple doet. Eigenlijk alleen maar iets heel moois verzinnen. Dus puur de kenniseconomie en de rest allemaal in het Oosten laten maken... Nou, hier zie ja. Dus dat daar, dat daar ook weer bezwaren aan zitten en dat daar ook grenzen aan zitten. Peter, Peter het, het laatste woord. woord. Nou, <laughs> nee, ik, heb, ik heb alleen maar de vraag. Uh, weet het, uh, niet specifieke patenten, in, in welke mate houden die stand? Want volgens mij zit daar toch een, een toetsing achteraf bij de rechter. Nou ja, en, precies, achteraf, ja. Ja, ja. Dus het hele lastige is... van je kunt dus allerlei beschermingsmechanismes in werking zetten binnen het recht... en pas later hoor je of het ook... ook bij merken is het hetzelfde. Je kan een merk aanvragen, maar als je dat merk niet voldoende gebruikt... dan kan het ook zijn kracht verliezen. En dat is dus met al deze, zoals je dat noemt... intellectuele eigendomskwesties yes, het geval. Ja. Het is te schimmig en het is te duur... want de rekening voor deze rechtszaken... die komen bij ons te liggen. Ja. Wij betalen ja. de advocaten en niemand wordt er beter van uiteindelijk. Advo Komt er niet uiteindelijk een schikking. Ik hoop het. Ja. Goed, we wachten het af. Je kon erop wachten. Hè? De beurzen kelderen. Gaat helemaal niet goed. En dus daalt ook het kapitaal van de pensioenfondsen. En dus daalt hun dekkingsgraad. Het bekende woord kennen we allemaal sinds een paar jaar. En dus daalt de dekkingsgraad onder... Uh ja, ja en de kritieke, wat het moet zijn, het kritieke punt. 105 procent. precies ja, ABP gisteren. Ik denk dat het inmiddels met de rentedaling van de afgelopen twee dagen... dat ze al ruim onder de 100 zitten. Ruim onder de 100, 90. dat hebben ze ook schat gezegd zelf. ABP nee, het en het zorg en welzijn, okay. dat zijn de twee grootste. Hè? Die hebben dat gewoon gezegd. we zijn gewoon ja. door, door, door de bodem gezakt al. Ja. Hans de Geus, leg, leg nog even uit hoe het zit. Waarom <laughs> kort en krachtig? Uh, dat heeft niet alleen met de beurs nou, het nou, iedereen te maken. denkt vaak dat het... Puur door de aandelen komt ook, want dat betekent dat de bezittingen van de pensioenfondsen minder waard worden. Maar wat, hoe pensioenfondsen rekenen, en dat is conceptueel best moeilijk te begrijpen... maar de verplichtingen aan de pensioengerechten in de toekomst... die krijgen een waarde uitgedrukt in hoeveelheid geld nu. Nou Dat wordt omgerekend met een rekenrente. Hoe lager die rekenrente, hoe groter de huidige waarde van die toekomstige verplichtingen. Nou, daar is een... Het is eigenlijk een beetje een filosofische discussie of dat een goed concept is. Ik denk van wel, want die lage rente die er nu heerst, die geeft in feite weer dat het heel moeilijk is om geld te verdienen. Nou, dat zien we allemaal, dus de rendementen zijn blijvend lager. Dus moet je nu of meer premie betalen of, op de, of geen inflatiecorrectie meer toepassen, of misschien zelfs kort in ieder geval. Je moet veel voorzichtiger, veel dichter bij huis blijven. Dus um, ja, die discussie wordt nu, die nu weer op. Eén jaar geleden speelde het ook, twee jaar geleden speelde het Zeker. ook. Toen waren ja. er professoren die zeiden, doe maar niks. Want die rente gaat wel weer stijgen. Ja. Nou, ik denk eerder dat we naar Japan toe gaan... waar de rente 1% is, heb ik toen ook al gezegd. Dan terug naar de 5, 6% die we vroeger gewend waren. Als we inderdaad naar Japan toe gaan... Mm -hmm. dan blijft dit probleem wordt alleen maar groter. Peter Gortzak, er wordt wel gezegd... Uh, uh, tegenstanders van de pensioenfondsen... die zeggen, je moet dat anders mogen berekenen. Die zeggen, ja, jullie halen gewoon, gewoon een truc uit. Een boekhoudkundige een truc. Een boekhoudkundige, truc. Wat, hoe staan jullie daarin? Wat vind jij ja, ervan? Ik, ik, um, ik denk dat inderdaad, de rente is het grootste probleem, uh, ontegenzeggelijk. Uh, in 2008 was het uh, de keldering uh, van, de, van de aandelen en de obligatiemarkten. Dus toen zat het wel degelijk aan de bezittingenkant. Ging het nog niet over de rente. De crisis van vorig jaar had alles te maken met de lage rentestand. Um, ik vind het heel raar dat als uh, een fonds voor zijn berekeningen naar de toekomst toe, voor zijn bezittingen met een, bepaalde, met een bepaald rendement mag rekenen, dat niet hetzelfde rendement mag worden gehanteerd voor de verplichtingenkant. Dat er onderscheid tussen wordt gemaakt. Hoe bedoel je dat? Dat Moet je even uitleggen. Um, Wij hebben in Nederland uh, wetgeving... En uh, een fonds moet van tevoren berekeningen maken van wat voor beleggingen zij denken te gaan maken. Wat voor rendementen ze op die beleggingen denken te maken. Hoe de uh, levensverwachtingsontwikkeling is van een fonds. Hoe de, uh, de rijpheid van een fonds zich ontwikkelt. En uh, dan mogen fondsen mogen met bepaalde rendementen rekenen. Nou, Dat is vastgelegd in wetgeving in Nederland. Uh, fondsen mogen met 7% op aandelen uh, rekenen op voorhand ze mogen met 4% op obligaties rekenen en staatsleningen, staatsleningen ja. en ze mogen op andere uh, beleggingsproducten mogen ze met, uh, ook met percentages rekenen in de studies die fondsen hanteren dus aan de bezittingenkant wordt met 4% voor Nederlandse staatsobligaties wordt er gerekend mogen fondsen toegestaan door de Nederlandse bank toegestaan door de wetgever hm. Daarmee staat wat mij betreft in schil, schril contrast dat we de fondsen voor hun verplichtingen op de werkelijke rente, op de dagrente worden ja, ja. afgerekend. Mm. En nou is, ben ik het er zonde meer mee eens dat die dagrente inderdaad weer spiegelt um, van uh, wat er aan zekerheid uh, kan, worden, uh, kan worden geboekt. Wat je aan zekerheid mm -hmm. uh, um, uh, boekhoudkundig moet, uh, mee moet rekenen. Maar als we ons tegelijkertijd realiseren... dat die rente voor Nederland en voor Duitsland veroorzaakt wordt... door heel bewust monetair beleid om de economie te stimuleren... dan vind ik het vrij ver gaan dat fondsen uh, daarop worden afgerekend. Ja. Mag ik één ding eraan toevoegen? Gauw en dan mag Met dat huidig systeem zit er een andere perverse prikkel... in ons huidig uh, stelsel. Stel nou dat de rente oploopt dat er inflatie komt, dat de rente oploopt. En dat er tegelijkertijd geen grotere rendementen... geboekt zijn op de bezittingen van een fonds. Dan blijven de bezittingen hetzelfde. En de boekhoudkundige rente die gaat groter worden. En daarmee stijgt de dekkingsgraad. Dan zit er niet meer geld in kas... Stel dat die dekkingsgraad stijgt tot boven de 140 Maar die stijgt dan alleen optisch, maar niet echt. Die stijgt optisch. Ja, ja. Ja, okay. En dan zou dat... Nee, maar dan, dan komt die. En dan zou dat voor fondsbesturen mm. een gelegenheid en een mogelijkheid kunnen zijn... om te snel geld te gaan uitdelen. Mm. Waar ik naartoe wil, is dat we weggaan van de dagkoersen op de rente. Daar moeten we vanaf. Mm. En welk systeem je daarvoor Hans, kiest... Ja, dat klinkt altijd heel lekker. Dagkoersen, zo van je moet niet alleen nu kijken wat er is. Maar het staat er wel. En wie zegt dat het volgende week niet nog lager is... En ik ben met je eens. Het is gek dat we rechterkant van de balans een andere rekenrente hanteren ja. dan de linkerkant van de balans. Ja. Uh, maar misschien betekent het wel dat we voor aandelen met die 7% veel te hoog zitten. Dat zijn natuurlijk ook. ook... Aandelen doen al 14 jaar niks, hè? Laten we dat erop stellen. Nou, uh, dan, dan is het merkwaardig dat uh, uh, minister Donner uh, vorig jaar pas. Uh, deze 7% heeft vastgesteld. Dat is dus als, als, uh, uh, Maar daartoe is hij geadviseerd we, door een uh, dus bijna gerenommeerde iets commissie. Ik ben ver in de techniek, ben ik bang. Uh, nee, ik heb nog, nog een suggestie. Dan, we, we hebben nog iets anders, namelijk. Ja, maar heel kort. Kijk, dat dekkingsgraad. Maar echt heel kort, want je eigen tiptijd af? Hoor. Oh, ja, oh, oh, nou, dat moet ik oppassen. Nee, maar die, kijk, die dekkingsgraad, er wordt altijd met een percentage gerekend. Wat ik voorstel, is dat we gewoon de verplichte dekkingsgraad in hoogconjunctuur hoger maken. Hm. want, op het moment dat er, want eh, Om te voorkomen dat er dus meer geld uitgegeven wordt aan uitkeringsgerechtigden. En met name ook omdat eh, we leven langer, we werken langer. Hm. We moeten de risico's ook een beetje tussen generaties spreiden. En je ziet nu gewoon een hele jonge groep mensen... Uh, de arbeidsmarkt betreden, die in mijn ja. beleving achterloopt aan mensen die überhaupt recht hebben op een pensioen. Ik vraag me af of. Als je hebt ik nog ooit... twee minuten voor je tips. Want dat is een stel. Ja. je zin die heb zo vaak gehoord als ik ooit. Ah, Dan ja. krijg ik dan nog last. Ja. Oké, okay, dat vraag wel Stel ik je af. dat je heel veel geld hebt in deze ja. tijd, dan heb je toch een enorme kopzorg. Want wat moet je met dat geld doen in deze tijd? Op de bank zetten, dan infleert dat weg. Uh, de beurzen die, die donderen in elkaar. Wat moet je met je geld doen? Nou, ik heb, ik heb twee suggesties. Er zijn heel veel jonge ondernemers. Die op zoek zijn naar angel-investeerders, die hele goede ideeën hebben. En die nog heel lang hebben om een eventuele schuld bij jou terug te betalen. Dus als je dat als investeerder goed regelt. Dan help je dus jonge ondernemers bij het uitoefenen van hun businessplan. En dan heb je denk ik wel ja, meer dan 1% rente straks op je belegging. Investeren in jonge bedrijven. Jonge jonge en jonge ondernemers, met name. Je moet je voorstellen, zijn jonge ondernemers die hebben duizend of twee of drie of 5.000 euro nodig om iets te gaan doen. Dan gaan ze naar een bank toe. En die bank zegt meestal: ja, weet je, dit is te laag voor ons om te investeren. En een investeerder zegt van, nou ja, weet je, okay. we werken... Dus je tip is duidelijk. En hebben we een al... Polaroid-camera uit uh, van, van, van de vorige ja. eeuw. Ja. Die uh, ja. stijgt enorm stil in waarde. Ja. Ja. Ja. Hans de Geus, in, denk dus je nog dat nog dat nog een goed idee vast is? Houden. Ja, absoluut. Ik ben erg van oude goede dingen die vroeger ooit goed waren. Nee, ik ben het helemaal met je. eigenlijk zeg jij beleggen in, in, in, in een bedrijf wat je goed begrijpt. Dus ik ben er heel erg voor om bijvoorbeeld iemand, een kennis of een buurman of een vriend of een familie die een bedrijf start. En daar heb je echt vertrouwen in, steek daar je geld in. Mm -hmm. Kan ook voor een beursgenoteerd bedrijf zijn, maar zorg wel dat je echt begrijpt wat ze doen. Want er stappen heel veel mensen bijvoorbeeld in ING, en die weten helemaal niet wat voor risico's de bank ING loopt. Koers zijn natuurlijk nu wel lager. Dus dat is één. Bedrijven die je, die je kent en dan dat je ook echt maar... Speel voor vrienden. Vijf keer de winst of zo betaalt en niet 12, 13, 14, 15 keer winst. Mag ik, 40, ik één, voorwaarde winst. Toevoegen. Mag het ook een beetje duurzaam zijn? Ja, heel graag. Of koop een zonnepaneel. En ik denk nog steeds, ja. maar dat is heel saai, nog steeds staatsobligaties kopen. Ik denk dat die rente nog verder gaat zakken. Toch wel? Ja, okay. lange staatsobligaties. Oké. Okay. Nou, dat zijn in nog geval twee tips. En de oude Polaroid, hè? Veel geld waard. Ja. Over, over, over 50 jaar de oude Samsung, als die ooit nog op de markt mag komen. Ja, en vroeger ja, was het argument voor die Polaroids, maar die filmpjes werden ja. niet meer gemaakt. Maar ze hebben dus de oude Polaroid fabriek, hebben twaalf investeerders opgekocht en nieuw leven ingeblazen. En dat is echt super mooi om te zien hoe ze dat doen. Oké, Danny Meek iets, hartelijk bedankt. En Peter Gortzak ook. En Hans de Geus. Graag tot de volgende keer. Dit was Klinkende Munt. Dit was ook Villa VPRO voor deze week. Wij zijn er maandag weer vanaf half vier op deze zender Radio 1. En zo meteen na het nieuws. Lucella Carrasso met het Radio 1 journaal. Goedemiddag. Sluit mooi aan. Wij gaan ja. kijken wat de heren en dames uh, beleggers beroert op de beurs op dit moment. Uh, Frankrijk natuurlijk. Is dat nou terecht of niet? Wij bellen met Parijs. En Ajax. Uh, over een uurtje dan horen wij van Jack van Gelder... wat een zware delegatie van Ajax gaat doen in Barcelona ja. morgen. Is dat het einde van Kruif, als uh, bestuurder van Ajax? We gaan het horen straks. Tot zo. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het Universitair Medisch centrum Groningen heeft urenlang last gehad van een grote computerstoring. Alle polyklinieken werden gesloten omdat de digitale patiëntendossiers niet konden worden ingezien. De eerste hulp bleef wel open, maar ambulances brachten patiënten zoveel mogelijk naar andere ziekenhuizen. Voor de tweede keer in korte tijd is een TBS er ontsnapt uit een kliniek in Portugal bij Rotterdam. Vanochtend ging de man ervan door tijdens een begeleid bezoek aan een winkelcentrum in Hoogvliet. Vorige week ontsnapte een TBS'er tijdens een begeleid familiebezoek in Roosendaal. Hij kon worden opgepakt in Madrid. En de komende dagen blijven er 16.000 agenten in Londen... om te voorkomen dat er nieuwe rellen uitbreken. Dat zei de Britse premier Cameron in het Lagerhuis. Bedrijven en mensen die schade hebben geleden door de rellen... kunnen een schadevergoeding krijgen van de regering. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMWW verkeersinformatie Er staat in totaal nu 38 kilometer file. Rond Rotterdam staan er files door de werkzaamheden op de A20. Bijvoorbeeld op de A13 Den Haag richting Rotterdam... tussen Delft-Zuid en de Knopend Kleinpolderplein, 5 kilometer. En op de A15 Europoort richting Rotterdam... bij Knopend Vaanplein, 6 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knopend Brechtseplein en Spaanse Polder, 6 kilometer file. Dat komt alweer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En de A44 Amsterdam richting Wassenaar. Die is tussen Warmond en Voorhout op dit moment gesloten. Dat komt door een ongeluk. Verkeer dat uh, richting Wassenaar wil, kan het beste omrijden via Den haag lijtsendam Dat is de A4 en de N14.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 Profiteer van dit extra zonnige zomervoordeel en kom gauw langs bij Expert. Van experts kun je meer verwachten. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNoordCJazz.com. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carasso. Goedemiddag. Beleggers maken zich nu weer zorgen om Frankrijk. Is dat terecht en waar kunnen die zorgen toe leiden? Dat is de vraag. Ondertussen proberen de Italianen de wereld te overtuigen dat ze echt snel gaan bezuinigen. Alleen wordt het nog weinig concreet, zo vertelt onze correspondent vanmiddag. De Britten hebben vooralsnog andere zorgen. Zometeen een verslag van het debat in het Lagerhuis over de rellen in de grote steden afgelopen week. En rellen waren er ook in Joret Damar, vanochtend vroeg. Een Nederlandse vakantieganger zag het vanaf zijn balkon gebeuren. En ook zijn we in het ziekenhuis in Groningen. Een computerstoring zorgde ervoor dat de polyklinieken gesloten werden. Het Radio 1-journaal is er tot half zeven vanavond. De Britse premier Cameron heeft krachtige maatregelen beloofd... om de orde in de straten van Londen en ook andere steden te herstellen. Cameron zei dat tijdens het debat vanmiddag in het Lagerhuis... de Britse premier moest daar veel vragen beantwoorden over de politieinzet. Bijvoorbeeld waarom er pas na drie dagen fors werd opgetreden. Het Lagerhuis toonde zich bezorgd dat de massale inzet van de afgelopen twee dagen... zometeen weer verleden tijd is. Can he that we're not just going to see a temporary change in police tactics and visibility, but a permanent one. I can give him that assurance because I think one of the things that has been demonstrated in the last few days, as I said, is the importance of surging police numbers quickly. There are 32,000 officers in the Met and having just 3,000 on the streets was was Wat betreft het snel opschalen van de politie-inzet zullen er echt lessen geleerd zijn, zegt Cameron. De Britse premier beloofde dat de Londense politie in ieder geval tot en met dit weekend de beschikking houdt over 16.000 manschappen om nieuwe rellen te voorkomen, want het begin met slechts 3000 man was niet goed. It wasn't good enough that dat were only 3000 uh, deployed when this started. And it shows how much you can do getting up to 16,000 deployed with help from outside. And as I've said, those numbers will be available at all times in the future, even with the reductions we're making in budgets. Zelfs met de bezuinigingen die zijn aangekondigd zullen wij ervoor zorgen dat 16.000 politieagenten inzetbaar blijven, aldus Cameron. Ook kwam tijdens het debat de communicatie tussen de relschoppers ter sprake. Jongeren verzamelden zich razendsnel met behulp van hun Blackberries en ze konden elkaar waarschuwen wanneer de politie eraan kwam. Cameron zegt te willen onderzoeken in hoeverre er bij rellen kan worden ingebroken in het berichtenverkeer. Just as the police have been using technology more effectively, so the criminals are now using technology more effectively. There are an awful lot of hoaxes and false trails that were laid on Twitter and BlackBerry Messenger and all the rest of it. And I think we need a major piece of work to make sure the police have got all of the uh, electronic capabilities that they need to, to hunt down and beat the criminal. We've got to examine that and work out how to get ahead of them. Maar misschien wel het belangrijkste, zei Cameron, is het investeren in het gemeenschapsleven, het gezinsleven. All of those things add to responsibility. In terms of families, it is making sure that every single tax and benefit that we have is pro family, is pro commitment, is pro fathers that stick around. Part of the problem is the fathers have left too many of these communities, and that's why young people look towards the gang. Vaders moeten gewoon thuis zijn en het reilen en zeilen moeten niet thuis aan de kinderen worden overgelaten. Cameron beloofde meerdere malen om zelf te wijken en de steden in te gaan die zijn getroffen door de rellen. Correspondent Arjen van der Horst in Londen heeft het debat ook zitten volgen. Arjen, Cameron deed dus veel beloftes vanmiddag. Heeft het lagerhuis het er moeilijk gemaakt? Wel geprobeerd in ieder geval. En dat natuurlijk van de kant van de oppositie. Er waren twee eisen die de oppositie op tafel legde. Het moet een onafhankelijk onderzoek komen. En de bezuinigingen op de politie, heel omstreden... die moeten teruggedraaid worden. Er wordt de komende jaren voor 2 miljard pond. 2,3 miljard euro is dat bezuinigd op de politie. En de premier kreeg echt vraag op vraag op vraag... ogen van de leden van de oppositie. Draai dat nou terug. Maar ja, de premier zette de hakken in het zand. Weigerde in te gaan op de eisen. En hij zegt. Dat er, ook, dat er genoeg blauw op straat blijft, ook voor de langere termijn. Ja, de oppositie ging dus echt in op de inhoud... En, en niet zozeer op het leiderschap van Cameron? Nee, de enige kritiek die er was op de autoriteit... was dan niet zozeer op de regering, wel op de uh, politie. Maar die kritiek kwam van beide zijden. Je hoorde Cameron uh, ook zeggen, de politie heeft heel duidelijk tekortgeschoten. Je hebt het probleem in, in het begin te veel behandeld als... Een soort van sociale onrust, niet als misdadig gedrag. En volgens Cameron had de politie het zo moeten opvatten... en ook meteen meer agenten op straat moeten zetten. Want de vernielingen, de plunderingen, de brandstichtingen... ja, je kan het niet anders zo uitleggen. En daarom had de politie veel harder en veel sneller moeten optreden. Ja, en we hoorden Cameron ook over de vaders die weer thuis moeten zijn. Het gezinsleven, het gemeenschapsleven... dat is echt iets waar hij al jarenlang op hamert. Kreeg je wat dat betreft de handen op elkaar? Is, is dat een analyse... van de het probleem die gedeeld wordt? Voor een groot deel wel. Uh, want ook Labour erkent dat in die wijken uh, uh, problemen zijn met armoede. En die leiden tot een uh, ja, normenverval. Uh, wat goed en wat fout is. Dat besef uh, is verdwenen bij grote groepen jongeren in die wijken. En dat, je zag ook wel uit de reacties van de uh, labour leden dat ze die analyse wel delen. Je ziet wel een verschil, bijvoorbeeld wat voor verantwoordelijkheid de overheid zou moeten nemen. En dan zie je Labour niet alleen wijzen naar de bezuinigingen uh, van de politie... maar ook bezuinigingen op bijvoorbeeld sociale voorzieningen voor de jeugd. Uh, een voorbeeld te nemen in Tottenham, de wijk waar het allemaal begon... hadden we tot verkost 13 dertien jeugdclubs, jeugdhonken. Uh, Achtervan hebben deuren moeten sluiten als gevolg van de bezuinigingen. Projecten die uh, jongeren met een crimineel verleden moeten helpen op het rechte pad te blijven... Ook daarop wordt bezuinigd. En Labour zegt, ja, de overheid heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid daar. Dit is juist een tijd om veel te investeren in dit soort wijken om dit soort problemen te voorkomen. Ze willen daarmee de, het geweld niet goed praten... maar het verklaart wel voor een deel uh, de voedingsbodem voor de sociale onrust. Ja, en ging Cameron daarin mee? wilde hij dat die buurthuizen weer uh, hun deuren openen? Die zijn wegbezuinigd. Hij heeft geen concrete beloftes gemaakt, maar hij zei wel dat hij gaat kijken wat de overheid nog meer kan doen om jongeren daar toekomstperspectief te bieden. Wijken zoals Tottenham, die ik noemde, ja, dat zijn uh, gebieden waar de werkeloosheid het hoogste is in het land. Jeugdwerkeloosheid nog vele malen hoger. En hij snapt ook wel dat dat absoluut een rol speelt bij uh, wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Uh, en hij heeft gezegd dat hij meer wil doen om uh, ja, die jongeren een perspectief te te bieden, alleen hij heeft niet gezegd wat ze dan precies gaan doen. Misschien komt hij erop als hij naar die wijken toe gaat, want hij heeft dat beloofd, dat hij die wijken gaat bezoeken. Wat denk je, is hij welkom? Moeilijk te voorspellen, we zagen burgemeester Boris Johnson die Clapham Junction bezocht de afgelopen dagen en dat is nog geen eens zo'n achterstandswijk zoals bijvoorbeeld Brixton of, uh, of Tottenham, een wijk waar wel veel geplunderd is. En daar zag je woede op straat. Hè? Daar werd de burgemeester op aangesproken. Waar was je nou? Je was zo lang op vakantie. Waarom doet de politie niet? Moet u niet snel aftreden? Ik denk dat premier Cameron ook best wel een kritisch publiek... kan verwachten als hij bepaalde wijken ingaat. Uh, want ook hij was natuurlijk op vakantie. En hij wekte een beetje de indruk in het begin... dat het allemaal wel meeviel. En hij kwam uiteindelijk toch naar uh, Londen. Maar in de ogen van veel wijkbewoners... Was dat veel te laat. Arjen van der Horst, vanuit Londen. Tot zover de gebeurtenissen in Engeland. Een van de grootste ziekenhuizen van ons land... het Universitair Medisch Centrum in Groningen... heeft urenlang te maken gehad met een grote computerstoring. Alle systemen vielen uit waardoor onder meer polyklinieken dicht moesten. En daardoor konden honderden patiënten niet geholpen worden. Welkom op de Polikliniek Interne Geneeskunde staat hier op een groot scherm midden in het UMCG. Maar er zit hier helemaal niemand, ook niet achter de balie, om de telefoon op te nemen. De computerschermen staan op zwart en alle bankjes zijn leeg. Geen patiënten, want alle computers zijn uitgevallen sinds vanochtend een uur of tien, half elf. En dat heeft grote gevolgen voor het ziekenhuis, vertelt Joost Wessels, woordvoerder van het UMCG. Nou, voor patiënten heeft dit nogal wat gevolgen gehad. Alle polies zijn vanmiddag dichtgebleven. Dus alle patiënten die vanmiddag een afspraak hadden... die hebben we geen uh, zorg kunnen geven. Uiteraard wordt er snel mogelijk met hun contact gelegd... om een nieuwe afspraak uh, te maken. Dus dat heeft nogal wat vervelende gevolgen voor de patiënten gehad. Ja, ik heb bijvoorbeeld wel, net toen ik hier naartoe reed... de, de traumaheli zien vertrekken. Er rijden ambulances rond, dat het daar nog gevolgen, hoor. Ja, spoedopnames en spoedoperaties die uh, kunnen gewoon doorgaan. Uh, vandaar dat dus ook de traumaheli hier nog gewoon uit is uh, gevlogen... en ook weer uh, terug is gegaan. Uh, we hebben wel aan de ambulance diensten gevraagd om de spoedpatiënten... die niet strikt noodzakelijkerwijs hier in het UMCG behandeld moeten worden... om die te vervoeren naar de ons omliggende ziekenhuizen. Dat is verder prima gegaan. U komt net uit een overleg. Het is halverwege de middag. Wat is nu de stand van zaken met die storing? Want ik zie her en der wel weer wat mensen achter computers kruipen. Ja, gelukkig uh, is de hoofdoorzaak van de storing die is uh, gevonden en is ook gerepareerd inmiddels. Dat wil nog niet zeggen dat alle seinen weer uh, volledig op groen staan. Want er hangen natuurlijk heel wat systemen uh, hangen eraan. Een stuk voor stuk wordt van ieder systeem bekeken. Kunnen we hier weer mee verder op de normale manier, ja of nee? En dat zal nog wel een tijdje duren. Is morgen hier alles weer normaal, denkt u? Uh, ik ga daar wel vanuit. Ik kan daar niet 100% garantie over geven. Dat zal natuurlijk sterk van afhangen hoe de systemen reageren. Of daar veel schade is ontstaan, ja of nee. Um, nou, laten we een beetje optimistisch blijven. En ervan uitgaan dat het morgen weer normaal draait. Ja. Nou kan ik me ook voorstellen dat er geopereerd werd. Er waren allerlei systemen bezig. Zijn er nog ergens problemen ontstaan daardoor? Nee, niet dat we gehoord hebben. Er zijn natuurlijk tal van noodprocedures die sowieso gelden. Dat wordt ook regelmatig geoefend. En alles wat geoefend is, kon dus nu daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht. En er hebben zich geen ernstige calamiteiten voorgedaan. De vraag is natuurlijk wel, waarom is er geen backup? Ja, er is dus een backup. En uitgerekend omdat de storing nu op het, zeg maar het wisselsysteem is ontstaan. Het systeem wat precies tussen de beide uh, plekken waar we al onze ICT-gegevens uh, hebben opgeslagen uh, in zit. Daar was de storing. En daardoor uh, hebben we nu al deze toestanden gehad. Wat dus Joost Wessels, woordvoerder van het ziekenhuis in Groningen in een verslag van rinkkamer. Honderden vechtende jongeren vannacht in Joretta Mar. Touroperator GoGo Tours neemt de maatregelen. Dat zometeen. Eerst verkeersinformatie, Erwin De Hart. Ja, nog steeds de meeste overlast, net als gisteren en eergisteren door de afsluiting op de A20 vanwege werkzaamheden bij Rotterdam. Maar ook op de A13 Rotterdam richting Den Haag... staat nu een file tussen Afrit Berkel en Roderijs en Delft. 3 kilometer, dat komt door een ongeluk terecht. De rijstrook is daar dicht. Op de A44 Amsterdam richting Wassenaar, die was even afgesloten. Tussen knoopert Burgerveen en Sassenheim staat nu 4 kilometer file... maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carraso. Spanje mag van de Europese Commissie tijdelijk Roemenen weren van de arbeidsmarkt... omdat de werkloosheid in Spanje zo hoog is. Correspondent Chris Ossendorf in Brussel. Chris, dit is neem ik aan op verzoek van Spanje. Ja, Spanje heeft een groot probleem en heeft daarom dit voorjaar gevraagd aan de Europese Commissie... Uh, kunnen wij niet de Roemenen van onze arbeidsmarkt tijdelijk gaan weren... Uh, komt gewoon echt door de noodsituatie in Spanje. Er zitten 4 miljoen Spanjaarden op dit moment thuis, zonder werk. Uh, de afgelopen jaren was dat heel anders. Toen was de economie in, Spa in Spanje bloeiend. Booming business, vooral in de bouw. Uh, en omdat er zoveel gebouwd moest worden... heeft Spanje op dat moment, toen het zo goed ging... enorm veel Roemenen toegelaten. Die kwamen allemaal in de bouwwerken. Maar de huizenmarkt is ingestort. Er worden geen huizen meer gebouwd. En dus zitten alle bouwvakkers werkeloos thuis. En vandaar het verzoek van Spanje... om om Roemenen tijdelijk te mogen weren. En dat mag. En op basis waarvan mag dat? Want er is toch vrij verkeer in Europa? Ja, dat geldt voor iedereen. Iedere Europese burger mag gaan werken en wonen waar je wil... als je maar inderdaad in je eigen onderhoud kunt voorzien. Behalve voor landen die nieuw zijn toegetreden tot de Europese Unie. Want daarvoor geldt een overgangsperiode van zeven jaar. En daar hoort Roemenië toe. En in die overgangsperiode kun je uitzonderingen aanvragen... en toegekend krijgen. En dat is in dit geval dus uh, door de Europese Commissie toegekend. Maar wel met de mededeling. Let op, Eurocommissaris Andor, die heeft gezegd... dit is echt een noodmaatregel, want... Uh, het is een uitzondering. Het, het, het vrij verkeer van arbeiders is heilig in Europa. De echte oplossing mag niet zijn om de grenzen dicht te gooien... maar de echte oplossing moet zijn om nieuwe banen te creëren. Want ik neem aan dat ze in Brussel bang zijn... dat andere landen zich nu ook op deze uitzondering willen beroepen. Uh, dat zou zomaar kunnen. Er zijn meer landen die natuurlijk problemen hebben op de arbeidsmarkt. Maar niet zulke grote problemen als Spanje. Uh, bovendien zijn er heel veel landen die verschillende regelingen op dit moment hanteren. En Nederland heeft ook een andere regeling dan Spanje. Spanje is mede omdat ze die grote uh, booming economy hadden. Met die enorme behoefte aan arbeiders. Hadden ze vrij snel de arbeidsmarkt geliberaliseerd. Nederland is daar heel lang terughoudend in geweest. En heeft heel lang ook nog tot op de dag van vandaag allerlei voorwaarden kunnen stellen aan het toetreden van Roemenen. Dus dat is voor ieder land weer anders. Ja, en nog even over Spanje. Um, uh, is het zo dat er Roemenen nu niet mogen komen... of worden er ook Roemenen teruggestuurd die nu werkloos in Spanje zitten? Nee, nee, nee. Roemenen die in Spanje zijn, mogen blijven. Of ze nou werk hebben of niet, zo zijn de regels. Het geldt voor nieuwe aanvragen van Roemenen die nu denken... kom, we gaan naar Spanje om daar te proberen werk te zoeken in de bouw. Daarvan mag Spanje zeggen nee... Het komend jaar mag dat niet. Jullie uh, zijn niet welkom op de Spaanse arbeidsmarkt. Want we zitten al zo enorm in de problemen. Maar Roemenen die al in de afgelopen jaren daar zijn gaan werken. En nog werk hebben of nu in een, in een Spaanse uh, werkloosheidsuitkering zitten. Die mogen gewoon blijven. Chris Olsendorf was dat vanuit Brussel. Er zijn veel kleine vechtpartijen in Joret de Mar deze week. Maar gisteravond was het geen klein vechtpartijtje meer. Toen ging het er echt hard aan toe in de Spaanse badplaats. Dat kwam omdat er een concert was afgelast. Twintig helschoppers zijn opgepakt, onder wie ook twee Nederlanders. Jimmy Noordemeer is in Joret de Mar en heeft het allemaal zien gebeuren. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat kon jij zien? Nou, het was namelijk zo dat wij uh, de avond zelf niet in Joret aanwezig waren, omdat wij in, uh, in eerste instantie een feest hadden van onze reisorganisatie in Barcelona. Maar toen wij daarvan terugkwamen, toen merkten wij dat het zeer onrustig was op straat. Dus wij zijn eigenlijk gelijk naar ons appartement gelopen. Dat is midden in de hoofdstraat. En vanaf dat appartement, vanaf het balkon, konden we, konden we alles zien wat er toen gebeurde. En wat was dat? Nou, we zagen dus uh, dat discotheek de kolossos uh, leegliep... omdat uh, ja, wij hadden ons laten vertellen dat dat een stroopstoring was... waar in eerste instantie DJ Chester zou optreden. Maar nadat het was afgeblazen, moest iedereen naar buiten. En die groep die werd nogal uitruchtig... Uh, waarna de politie, de plaatselijke mossels, de Esquadra... de groep uit elkaar probeerde te dreigen met hun gunning En toen pikten de jongeren dat niet. Nee, die pikten dat niet en die gingen eigenlijk gelijk uh, groeperen en die verzetten zich massaal tegen de mossels. Ze bekogelden de politiebusjes met stenen en met flesjes. En ze, ze blokkeerden de weg door middel van uh, ja, de containers op de weg uh, te zetten, zodat de mossels eigenlijk zijn kant op konden. Ja, de mossels, dat is even voor de duidelijkheid de plaatselijke politie daar. Ja, dat klopt. Dat kun je eigenlijk de, ja, een soort van ME noemen. Alleen ze, ja, ze treden hier zeer streng op. En ik neem, ja, ik denk dan, uh, sorry hoor, aan Jorette de Mar, denk ik, daar zullen een hoop uh, beschonken mensen naar buiten gekomen zijn uit die disco. Uh, had je het idee dat er veel drank in het spel was? Ja, dat, uh, dat idee had ik inderdaad wel, want ze waren zeer agressief. En uh, ja, ik kom nou voor de vierde keer aan Jorette Mar, maar uh, ja, zoals gisteren heb ik het nog nooit gezien. We waren blij dat wij uh, zelf op het balkon waren, want daar waren we veilig. Want ik zag er uh, zeer uh, angstaljarend uit. Uh, want wat vloog er allemaal door de lucht? Ja, wij zagen op een gegeven moment dat uh, de charges, uh, ja, de mossels die dus met de bussen heen en weer reden door de straat, die werden bekogeld. En op een gegeven moment werd er een grote kei uit een van de bloembakken op de straat gegooid in de hoop dat ze daar overheen zouden rijden en ja, de bus beschadigd zou worden. En wij zagen ook dat ze, dat ze reclameborden en verkeersborden, dus uh, ja, gewoon sloopten en midden op de weg gooien. Ze bekogelden van alles. En uh, ja, het was echt een grote chaos, zoals ik net al zei. Ja, om een uur of zeven is dat tot rust gekomen. Uh, hoe, hoe ziet het er nu uit in Joret? Nou, uh, op dit moment ziet het er dus zo uit alsof, het, uh, alsof er niks gebeurd is. Dat is het gekke ervan. Maar we zagen wel dat uh, ja, vanaf vanmorgen... zijn we wat vroeger opgestaan om te kijken hoe dat het eruit zag. Want op onze grootste verbazing zag het er dus uh, uit alsof er niks gebeurd was. Alleen liep heel de badplaats vol met uh, ja, media van, uh, van de Spaanse televisie... die uh, verslag wilden doen van deze... Uh, toch wel een bizarre avond. Dat krijg je dan. En voor vanavond ga je nog uit? Of uh, maar eens even lekker vroeg naar bed binnen? Uh, nou, we gaan eerst even aankijken vanaf het balkon hoe dat het eruit ziet vanavond. En uh, ja, dan gaan we met z'n drieën beslissen wat we gaan doen. Het ziet er rustig uit, dan gaan we nog een poging wagen... Want je bent in maar één keer in het jaar. Maar zie dit weer... Uh, ja. Dan ga je niet in je bed liggen, hè, Jorette Mar? Nee, we gaan zeker niet in ons bed liggen... maar dan gaan we gewoon uh, ja, gezellig wat met z'n drieën denken op het bakken. Jimmy Noordemeer, dankjewel. Contact nu ook met Angelique de Koning van reisorganisatie Gogo... waar Jimmy dus ook mee reist. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Ja, er zijn veel mensen van uw organisatie uh, daar in Jorette Mar. Hoe, hoeveel zijn dat er? Uh, nou, we zijn nog even bezig met het te lokaliseren, maar dat zijn er inderdaad aardig wat. Het is hoogseizoen... Uh, dus dat, dat zijn we weer bezig. En er zijn twee Nederlanders opgepakt vanochtend vroeg. Uh, zijn, ja. zijn dat mensen die bij u geboekt hebben? Nee, dat zijn geen mensen van onze organisatie. Nou, wel zit u daar met een hoop mensen die zich afvragen wat gaan we nu doen? Hoe ontwikkelt de situatie zich? Wat adviseert u uw vakantiegangers? Nou, we adviseren uh, de gasten om zoveel mogelijk toch de, de straat waar het nu gebeurd is uh, te vermijden. Uh, een aantal gasten heeft via ons een excursie geboekt of een activiteit. Die gaan wij iets anders inrichten dan wat we dat normaal doen. Zodat we ook deze omgeving van discotheek Colossus kunnen uh, ja, vermijden daarin. We gaan in wat uh, kleinere groepen de straat op. En wat ik heb begrepen is ook dat de politie een aantal uh, ja, regels heeft gesteld voor vanavond zodat er bijvoorbeeld geen straatverkoop mag zijn uh, tot op een bepaald tijdstip. Uh, bepaalde reclameborden en dergelijke die uitgaan. Dat er heel veel voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat wat er afgelopen nacht is gebeurd, nog een keer gaat gebeuren. En uw reisleiders zullen dus ook proberen dat in, uh, in goede banen te leiden voor uh, de mensen ja, die met u reizen. Daar zijn wij heel druk mee bezig op dit moment. Angelique de Koning, dank u wel. Graag gedaan. Ja, Dat warme weer daar in Jorette Mar. Um, Erwin Krol, dat hebben we hier niet, hè? wisselvallig zullen we maar zeggen. Ja. Ja, ja zo, ja. zo kan je het eigenlijk wel ja, samenvatten. Als jij de teksten uit mijn mond trekt, dan hoe <laughs> zit God, ik hier voor niks dankjewel. natuurlijk. Hè? Vertel, blijft het zo? Ja, ik, het is, ik, ik begrijp dat mensen het heel erg vinden, want het is toch augustus. Maar het blijft in ieder geval tot en met het weekende, laat ik er meteen maar heel duidelijk over zijn, blijft het gewoon Nat en buierig en af en toe waait het er flink bij. Het is niet koud, hè? Het, is, het is 1, 22 graden op heel veel plaatsen. Dus op het moment dat de zon dan even doorbreekt... dan heb je het gevoel van hè, dit is zomer, maar dan heb je alweer een bui. Pas vanaf maandag... Maar goed, dan is het weekend alweer voorbij. Hè. Dan uh, begint de zon weer een beetje door te breken. En ik denk dan dinsdag, woensdag, donderdag... dat we gewoon echt weer mooi weer hebben. Maar goed, de komende dagen tot en met het weekend En ik snap dat dat heel vervelend is. Want er zijn natuurlijk een hoop mensen aan het werk. En die willen ook vrij. En die willen mooi weer in het weekend En ik denk dat juist... vooral Nou, zaterdag valt misschien nog een. Maar voor wordt helemaal een teleurstellende dag. Dus ik heb geen, geen leuke, vrolijke berichten. Maar als je plantjes hebt in de tuin, vooral onkruid, doet het het waanzinnig goed. Daar is het in ieder geval goed voor. Is, is dit nou qua temperatuur een beetje gebruikelijk voor augustus? Ja, de ja, die temperatuur die is goed, maar de buien zijn wat aan de hoge kant. Ja, dit wordt wel, lijkt wel een van de nattere augustussen te worden. Dus uh, ik kan mij nog herinneren, 1956. <lacht> Toen was jij? 6. Zes? 6. Och, och, och, wat een storm en tegenweer. In augustus. Kan ik me niet herinneren, hoor. maar heb ik net opgezocht. En... Uh, maar, dus er zijn meer, en ik geloof 69 was ook een heel nat jaar en dergelijke. En, nou en nou mag je het weer meemaken, Erwin. Precies. Precies, en nu bewust. Erwin Krol was dat, met het uh, wisselvallige weer. Verzekeraar Egon heeft in het tweede kwartaal een netto winst behaald... van ruim 400 miljoen euro. Dat is iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Europese landen die in de gevarenzone zitten... heeft Egon bijna 5 miljard euro uitstaan. Daar let iedereen natuurlijk op nu. Maar de verzekeraar zegt goed bestand te zijn tegen de financiële storm... die er nu waait. Bestuursvoorzitter Alex Wijnands. Ik denk dat de markten reageren op een grote mate van onzekerheid. De markten hebben natuurlijk de afgelopen tijd gezien dat er veel discussies zijn geweest... over. Het dat begint dan in Griekenland, dat, dat gaat dan naar de andere landen in Europa, maar we hebben natuurlijk met name ook in Amerika gehad. En de markten willen duidelijkheid. En zolang er niet een duidelijkheid is dat men echt maatregelen gaat nemen en ook maatregelen kan nemen, en dat er geen politieke eensgezindheid is, dan zullen die markten volatiel blijven. En dat zou op invloed zijn voor Egon natuurlijk. Ja, want je hebt het idee dat de beurzen en de aandelen worden meegesleept door geruchten en zorgen. Ja, we krijgen gerucht en zorgen, en in deze omstandigheden. Ja, is de fundamentele, zou ik zeggen, de onderliggende fundamentele aspecten. worden steeds minder belangrijk, en dat komt heus wel weer terug. Maar dit is nu het moment op dit moment. Vandaar dat het zo belangrijk is dat wij in dit soort momenten een sterke balans hebben. En uh, ik kijk dus ook met vertrouwen naar de crisis toe die we nu zien... Uh, de financiële crisis in de markten... op een heel andere manier dan ik dat doe toen we in 2008 begonnen. Wat doet Egon nou in dit soort tijden? Want u beheert bijna 400 miljard euro... dus er valt een hoop te beschermen, om zo te zeggen. Wat doet u nu anders de voorbije dagen en de weken? Nou ja, we kijken natuurlijk veel wat er gebeurt op de markten. We kijken natuurlijk ook op welke manier wij onze posities beschermen. We er zeker voor zijn dat we dus niet alleen denken dat we beschermd zijn... maar dat we goed, effectief goed beschermd zijn. En hoe diep zit u eigenlijk in het Europese staatspapier van de probleemlanden? Griekenland, Portugal, Ierland, Italië nu ook tegenwoordig, Spanje? Nou, ik zou zeggen, Griekenland hebben we dus geen exposure. In Ierland hebben we 24 miljoen. Uh, Italië 85 miljoen, Portugal 9 miljoen. Alleen Spanje hebben we een groter bedrag, maar dat is ook niet vreemd... want we hebben daar onze activiteiten en daar hebben we 750 miljoen. Maar als je dan die, die verhalen hoort van de voorbije weken... dat plotseling dan Italië onder vuur ligt, dat eh, Frankrijk plotseling weer in het vizier komt... Ja. dan ben je eigenlijk nergens meer veilig, lijkt het wel. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Waar houdt dit op? Durft u een voorspelling te doen wanneer deze ellende over is? Wanneer we weer een bodem hebben gevonden, wanneer het vertrouwen terugkomt? Nee, ik durf geen voorspelling te doen. En um, dit kan best een tijdje duren. Het kan best een tijdje duren. Dat zei bestuursvoorzitter Alex Wijnhand van Egon... economie-redacteur André Meinema, belde met hem. Zometeen na vijf uh, meer economie. Dan gaan we kijken hoe het met de beurzen is natuurlijk. Hoe die gaan sluiten in Europa. We hebben contact met Frankrijk om te kijken of er nog zoveel paniek is over de situatie van de Franse banken. Of dat zich dat ook een beetje herstelt, net als de beurs. En Italië. Italië moet gaan bezuinigen. Daar is Europa het wel over eens. Italië zegt dat ook te gaan doen, maar is nog weinig concreet. En dan hebben we ook nog nieuws uit Nederland. Namelijk het aantal schietincidenten onder de politie met, eh, met een bepaald gevolg. Slecht gevolg voor de mensen gewonden of doden, dat aantal is toegenomen. Daar praten we over met eh, Ron van de Raad van Korpschefs. Tot zometeen, na vijven. Vanavond BNN Today. Ja, we waren een beetje een hobbybeentje inderdaad. Ja, kijk, klopt ja, ja, dan ben je ontskuurbeentje. <laughs> Vanavond om half negen op Radio 1. Anne, hoeveel koeien ben je waard? Ik heb daar nog uh, niet echt een antwoord op gekregen. Maar ik denk niet zo heel veel, want het ben vaak klein. <laughs> Luister en kijk mee op radio1.nl. Hackney is maar een mijl verderop. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.